1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Nederlandse duikers vermist in Duits meer. CDA schuift Donner naar voren als kandidaat-vice-president van Raad van State. En miljoen Filipijnen getroffen door het nieuwe orkaan.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 Twee duikers moesten versneld naar boven en liepen daarbij zwaar inwendig letsel op. En twee anderen bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde in de op sommige plaatsen 60 meter diepe Krijdezee. Duikinstructeur Maarten van Bouw uit Groningen, uh, u heeft daar wel 30 keer gedoken. Kunt u eens vertellen wat voor gebied is dat? Um, het is een oude uh, steengroeven die uh, op het moment dat hij niet meer gebruikt werd, uh, vol water is gelopen. Het grondwaterpeil is gewoon weer uh, naar zijn normale niveau gegaan. En uh, dat is al sinds een, uh, een hele lange tijd een populaire duiklocatie. Uh, ten eerste omdat het extreem helder water is, wat vrij zeldzaam is in uh, Noord-Europa. Hm. En verder is het een, uh, een diepe plas. Ja, 60 meter diep hè? Ja. Wat... ja. Ja, en dat is voor sommige groepen duikers, vooral technisch duikers, uh, interessant. En er is onder water het nodige te zien. Er, uh, er zit vis en uh, er zijn ook nog wat resten van, uh, van zeg maar de werkzaamheden, dus wat gebouwtjes. En er staat helaas nog een vrachtauto en uh, dat soort dingen. Dus het uh, is, is een leuke plek om te gaan duiken. Ja, en, en door die diepte en door al die gebouwtjes, is het daardoor ook gevaarlijk om daar te duiken? Nou, de gebouwtjes die zijn afgesloten, omdat er in het verleden ongelukken mee zijn gebeurd... dat mensen daar naar binnen gingen en dan niet meer uh, buiten kwamen. Dus dat probleem is, uh, is opgelost. Het probleem van de diepte dat bestaat nog steeds. Uh, de diepte van 60 meter is veel te ver voor de gemiddelde sportduiker. Dat is iets waar uh, een andere groep duikers, dat noemen we technisch duikers, wel uh, komen en, uh, en veilig kunnen duiken. Maar die werken met andere apparatuur, met andere gassen om dat soort duiken mogelijk te maken. En de sportduikers die zouden zich eigenlijk moeten limiteren tot 30 meter. Dat is daar ook uh, de verplichting. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te controleren. Ja, want Het is ook nog niet duidelijk in dit geval of het om sportduikers ging of om technisch duikers. Uh, ik weet daar niks van. Nee, ik heb uh, gehoord dat er een ongeval is gebeurd en dat is alle informatie die ik tot nu toe heb. Ja, en dat er inderdaad twee mensen nog uh, zoek zijn en twee uh, met problemen boven zijn gekomen. Ja, want uh, die twee die, uh, hebben zwaar inwendig letsel. Uh, hoe, waar moeten we dan aan denken? Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, omdat ik uh, de details niet ken. Maar er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Eén is dat als iemand uh, snel opstijgt en uh, he, vooral na, na langere tijd op diepte... Uh, dat die decompressieziekte op kan lopen... Mm. En, uh, dat, is een, een, een, dat kan een heel serieuze uh, bedreiging zijn. Het kan ook een lichte vorm aannemen. En een ander uh, probleem wat kan ontstaan is een longoverdrukverwonding. Als je opstijgt, dan zet de lucht in je longen uit. Omdat je op diepte lucht onder druk ademt. En die uitzettende lucht die moet ontsnappen. Nou, als je normaal opstijgt, adem je. En dan adem je dus die overtollige lucht gewoon uit. Maar iemand in paniek die kan uh, zijn adem inhouden. En dan kan er uh, serieuze longschade ontstaan. En dat is eigenlijk bijna altijd heel serieus of dodelijk. Nou, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Dank u wel voor uw toelichting, Maarten van Baal van Duitschool, de tuimelaar. Oké, okay, graag gedaan. Het CDA heeft minister Donner voor het eerst genoemd als kandidaat... voor de post van vicepresident van de Raad van State. Het is uh, niet, uh, he, in die zin niet publiek, want is die sollicitatieprocedure is niet publiek. Maar uh, wij vinden Piet Heindel dan wel een hele goede kandidaat. U hoorde CDA-voorzitter Peetoom in het Radio 1-programma... met het Oog op Morgen gisteravond. Politiek verslaggever Peter Blok. Ja, Peter, de naam van Donner zingt al een tijdje rond in Den Haag... maar blijkbaar is het CDA er nu uit. Nou, in ieder geval wordt die naam uh, nu nadrukkelijk genoemd... door CDA-voorzitter Rut Peetoom. En dat is niet zomaar, want daarmee geeft het signaal af... naar bijvoorbeeld Ernst eers die ook wel oren heeft naar die functie van... Ja, wij maken hier inmiddels de dienst uit. Wij regeren met de PVV, wat jij niet zo graag wilde. En wij kiezen voor Piet Hein Donner... als nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State. Ja, nou is er de laatste tijd ook nog wel wat kritiek op Donner, hè? Ja, bijvoorbeeld met... Uh, de laatste tijd zwelt er kritiek aan, bijvoorbeeld met DigiD. Maar er zijn meerdere dossiers, natuurlijk spoedwetten, waarvoor die ook op de vingers wordt getikt. Dus er is wat kritiek aan het adres van Donner. Donner die maakt natuurlijk ook nu deel uit van de regering. Dan moet hij de regering gaan controleren. En dat is een andere functie, maar wel vrij dicht bij elkaar. Nu wordt ook gezegd, van dan zou Donner eigenlijk de slager zijn... die zijn eigen vlees moet gaan keuren de komende jaren. Ja, want hoe verloopt die benoemingsprocedure dan eigenlijk? Nou, er zou een uh, advertentie gezet moeten worden door uh, premier Rutte... of eigenlijk door Ivo Opstelten. En dus niet door minister Donner van Binnenlandse Zaken... die over die benoemingsprocedure gaat. Daarmee geeft hij natuurlijk al aan dat hij heel veel trek heeft in die baan... dat hij de nieuwe onderkoning van Nederland wil worden, Donner. Ja, het CDA denkt dus de opvolger van wil Willing te kunnen leveren... maar de partij heeft de laatste verkiezingen flink verloren... staat ook slecht in de peilingen. Hoe zit dat? Ja, maar de baantjes worden nog wel traditioneel verdeeld... dus tussen CDA, Partij van de Arbeid en VVD... De PVD heeft uh, pas uh, de voorzitter van de Eerste Kamer binnen, Fred de Graaf. De Tweede Kamer is in handen van Gerry Verbeet. Ja, in de Raad van State, daar zit nu natuurlijk Herman schenk willink al jaren. Dat is een PvdA. -er. En het is dus tijd voor uh, een CDA als nieuwe onderkoning. Piet Heijn Donner, die wil het graag. En hij krijgt dus steun van de CDA-partijtop. Dankjewel, politiek verslaggever Peter Blok. En we gaan even naar Andy Houtkamp in Venlo, want er is daar gescoord bij VVV AZ. De koploper heeft gescoord, het is Rasmus Elm, die voor de zesde wedstrijd op rij een doelpunt weet te maken. Iedereen weet dat hij bij een vrije trap levensgevaarlijk is. Nu ook weer vrije trap en hij scoort hem achter keeper Wilco de Vocht van VVV. 3, 34 minuten nu gespeeld, 1-0 AZ, leidt in Venlo tegen VVV. Dankjewel, Andy, die komen zo nog bij je terug. Het Jemenitische leger heeft per ongeluk een bom gegooid op een van zijn eigen militaire kampen. Daarbij kwamen volgens de lokale functionarissen en medisch personeel zeker twintig militairen om het leven. Het incident gebeurde in de regio Abiyan aan de Golf van Aden. Het gevechtsvliegtuig wilde eigenlijk een schuilplaats van Al-Qaeda-strijders bombarderen. De regering van Jemen ontkent de luchtaanval en zegt dat er geen militairen zijn omgekomen. De politie in New York heeft 700 betogers opgepakt... en deden mee aan een protestmars over de Brooklyn Bridge... om aandacht te vragen voor de gevolgen van de financiële crisis. Toen een aantal betogers de rijbanen van de brug opliep, greep de politie in. De actiegroep Bezet Wall Street protesteert al twee weken. Honderden mensen hebben een kamp opgeslagen... in de omgeving van het beursgebouw in New York. Het protest is gericht tegen het financiële systeem... waardoor volgens de betogers de arme Amerikanen het steeds moeilijker krijgen.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 Op de Filipijnen hebben reddingswerkers de grootste moeite... om mensen te bereiken die het slachtoffer zijn van de orkaan Nalge. De tropische storm raast nu over het dichtbevolkte eiland Luzon... waar ook de hoofdstad Manila ligt. Door de orkaan is zeker één dode gevallen. gevreesd wordt dat het er nog veel meer zijn. Correspondent Michel Maas.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 De verkiezing werd georganiseerd in het kader van de vegetarische restaurantweek die morgen begint. Sport. Weer terug naar Venlo. Daar gaan ze bij VVV AZ langzaam richting de rust. Ja, vijf minuutjes nog. 1-0 de voorsprong AZ. maken Rasmus Elm. Zijn zesde op rij in de eredivisie heeft uh, van de laatste twaalf doelpunten die hij maakte... Uh, alles uit uh, standaard situaties gemaakt. Zeven vrije trappen en vijf penalties. En dan weet je dus dat hij daar erg goed mee is. En kun je toch niet verdedigen. 1-0 verdiende voorsprong in een matige wedstrijd. Omdat VVV er niet echt lekker uitkomt. Nu dan wel met Moussa aan de linkerkant. Dit wordt gevaarlijk voor het doel van Esteban. Doelpunt. Nee. Oh, hij krijgt hem naast. Hoe is mogelijk. Hij krijgt hem naast Barry Maguire. Voor een open doel mist hij uh, het doel. En de gelijkmaker voor VVV ongelooflijk dat die bal er niet in gaat. Goede actie van Moussa aan de linkerkant voor VVV. Eindelijk een goede aanval ook van de Venlonaren. Maar helaas voor de thuisploeg en voor het thuis publiek. De 8000 man in de koel gaat die bal er niet in en blijft AZ met 1-0 voor. Nog een tennisbericht. Andy Murray heeft het ATP-toernooi van Bangkok gewonnen. Hij versloeg eenvoudig de Amerikaan Donald Young in twee sets 6-2 en 6-0. Dan verkeersinformatie bij de AWB. het de Hart. Er staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht... door werkzaamheden tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Ouderijn... drie kilometer lang. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude Dorp drie kilometer. En op de A20 Ring Rotterdam, hoek van Holland richting Gouda... daar is de verbindingsweg dicht door een ongeluk... bij knooppunt Kleinpolderplein. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. In een meer in het noorden van Duitsland worden twee Nederlandse duikers vermist... Het CDA heeft minister Donner genoemd als kandidaat voor het vicepresidentschap van de Raad van State. En de Filipijnen worden opnieuw geteisterd door een orkaan. Bijna een miljoen mensen zijn getroffen. Tot over het uitgebreide NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. Hij de er. Het is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune... met als gast Henk ten Katen. De vliegende kiepsjul van der Wart. Altijd op pad op zondagmiddag rond dit tijdstip. En vragen en klachten kunt u bij ons kwijt over de media... op het telefoonnummer 035-677-6001. Zometeen een antwoord op de vraag waarom er volgens een luisteraar... zoveel fouten in de krant staan. De En dat is uh, altijd beschikbaar voor ons gastenboek. Opmerkingen, aanmerkingen. Als gezegd, Henk ten Katen te gast, voetbaltrainer. Maar nu even in rusten. Dag Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, ik zeg in rusten, want net verdwenen... een paar maanden geleden uit Qatar, waar je was. Ja. Dat houdt dan ineens op? Nou ja, goed, ik heb toen de beslissing genomen om, uh, om, om te stoppen. Dat is uh, zeven maanden geleden. En daar stond ik volledig achter. Alleen na zeven maanden ben ik nu wel een beetje op zoek van, ja, wat wil ik nu eigenlijk? Want uh, een bepaald patroon is doorbroken. Uh, ik heb natuurlijk jarenlang uh, in een bepaald ritme geleefd. En, en dingen gedaan. En nu is er niks. En nu word je morgens wakker en dan ga je bedenken wat je gaat doen vandaag. En, uh, dat is jaren niet geweest. Ja, maar ja, het gekke is, je hebt zelf het besluit genomen. Jawel, nee, nee absoluut. En, uh, maar na 40 jaar in de voetballerij uh, vond ik het mooi geweest. Uh, ik tekende de eerste, mijn eerste contract toen ik 16 was, en eigenlijk bijna ononderbroken in, in het voetbal actief geweest. Eerst als speler, later als trainer. Maar ik volg het natuurlijk nog wel. Ja. En ik moet wel zeggen dat ik uh, soms wel eens een onheimisch gevoel heb. Ja, want uh, ga je terugkomen op dat besluit? Klinkt dat er toch een beetje in door nu? Ze me nou omhoogt. nee, dat, dat, dat weet ik nog niet. Uh, dat ligt eraan, wat er op je pad komt of, of wat niet. Uh, ik zal niet bewust op zoek gaan naar iets op dit moment. Maar, uh, ja, het, het valt me toch zwaarder als dat ik. Ja, dacht. Nou ja, Henk, je bent pas 56. Nou, pas, of al. Ja, of al. Maar ja. laten we zeggen, in de bloei van je maatschappelijke leven. je kan nog zoveel aanpakken, zou ik zeggen. Dat moet ook van het kabinet. Ja, ja nou, oké. Okay, doorwerken. Ja. Nou, God, ik, ik, ik zou er ook niet zoveel problemen mee hebben. Om, om als ik zou moeten werken. Maar ik heb, uh, ik heb bewust een keuze gemaakt. En. Uh, ja, en die keuze die, die valt me nu wel zwaar, moet ik zeggen. Omdat als je zegt ik stop, is dat heel definitief. Ja. Maar, uh... Heb je er spijt van dat je zo hard op hebt gezegd? Nou nee, want ik heb nooit ergens spijt van. In alle hmm. dingen die ik gedaan heb, uh, hmm. daar heb ik geen spijt van. Daar kijk ik uh, goed op terug. Want het zijn uh, dingen die je zelf beslist, uh, die, uh, die je niet gedwongen hoeft te doen. Maar zoals ik al zei, uh, als je s morgens wakker wordt nu dan ben ik aan het bedenken, wat ga ik vandaag doen? Elke dag is zondag. Nou, bijna wel, bijna wel. Ja, maar en... wat doe je op een dag als je denkt, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Nou ja, God, uh, wat heel belangrijk is geweest, denk ik, de afgelopen zeven maanden... is uh, dat je heel veel met je familie weer doet. En ik heb natuurlijk een, een behoorlijk aantal jaren in het buitenland gezeten. En uh, naarmate je ouder wordt, realiseer je wel dat familie wel heel erg belangrijk is. ja. Naarmate je ouder wordt. Dat ja, is wel een belangrijk zin. Ditje. Jawel, nee, ja. maar natuurlijk is het een hele belangrijke zin. De tijd blijft niet stilstaan. Nee. En dat, dat geldt uh, niet alleen voor mij, geldt voor iedereen. En zoals ik net al zei, je kunt zeggen je bent pas 56. Of je bent al 56. Omdat het grootste gedeelte van je werkzame carrière is eigenlijk al uh, geweest. Nou ja, hoe vul je de rest in? Ja. Uh, nou, laten we maar even naar het verleden gaan, nu de toekomst onzeker is. Uh, we hebben een fragmentje, want voordat je assistenttrainer werd bij Barcelona... was je trainer bij NAC, NAC in Breda. In 2003 uh, haalde je met die club Europees voetbal en uh, dat is nu terug te horen. En dan krijgen we een voor NAC historisch luidje... 30 jaar geleden is het voor het laatst geweest dat NAC zich heeft geplaatst voor Europees voetbal. Een gigantisch knappe prestatie van NAC. Zoveel problemen, zoveel nare situaties. En nu dan gewoon Europa in. Dus krijg je dan ook het feest in de kleedkamer. Geweldig seizoen! Yeah! Mooie laatste woorden van Henk ten Katen. NAC naar Europa. Zo ging dat. NAC won doen met tweeën van RBC. Zijn dat dingen die op je netvlies blijven staan? Of die je in ieder geval nog heel goed herinnert? Ja, tuurlijk. Er zijn een aantal dingen in je carrière... Die, die je nooit vergeet. Een van die dingen was... Uh, was Europees voetbal halen met NAC. Uh, in een hele roerige tijd. Uh -huh. NAC was op sterven na dood. Uh, er kwamen wat lijken uit de kast rollen... en het bleek dat NAC een gigantische schuld had. Waardoor ook... Uh, ik dacht in december uh, er een bewindvoerder werd aangesteld. Uh, nou ja god, als je dat meemaakt uh, in een voetbalorganisatie, uh, dan weet je niet wat je overkomt. Dan komen mensen die heel veel van cijfers weten, maar niks van de materie zelf. En ik moest uitgaan leggen aan de bewindvoerder uh, wat er allemaal nodig was als voorbereiding op een wedstrijd. Uh, wat je moest doen. Mm. Dat je inderdaad uh, met een bus naar een wedstrijd moest. Ja. En dat kost geld. Dan had die man niet bedacht. Nou ja. Ik dacht, die gaan wel mee. Het, auto het zijn hele, hele basale <tekt> dingen waar je ja, dan merkelig. over praat. Uh, dat je luncht voordat uh, je gaat spelen. Ja, God, uh, dat soort dingen. Het was geen prettige situatie waarin uh, het voor iedereen binnen, binnen de organisatie en dan met name voor de gewone uh, uh, medewerkers een hele roerige tijd was. Ja. Er vielen ontslagen, mensen werden weggestuurd. Dus de, de, de, de sfeer en de stemming binnen de club was om te snijden. Want niemand wist uh, of het misschien wel zijn laatste dag was. En to, toch is het opmerkelijk dat je dan dus wel een prijs haalt. Ja, nou, het, het raar is in dat soort situaties... is dat er uh, een bepaalde saamhorigheid ontstaat uh, binnen, binnen zo'n team. En dat wakker je ook wel een beetje aan. Uh, je doet het dan voor de mensen. en, en, en... Ja, god. Uh, ik denk dat het... Uh, voetballend gezien, uh, het beste seizoen van Nak uit uh, een hele lange ja. historie is geweest. Ja. Ruud Brood, nu van RKC, uh, die zei: Ik heb heel veel van Henk Ten Kater geleerd in die <laughs> tijd. Uh, uh, toen vroeg ik me af, wat zou hij geleerd hebben? Wat, wat, kan, wat kan jij uh, zo iemand leren? Nou, ik denk dat je dat Ruud zelf moet ja, vragen, doen, wat hij geleerd heeft. Uh, Ruud was een beginnend uh, trainer en uh, het was een van mijn assistenten samen met Ton Lokhoff, er 2. En uh, ja, God, in, in zo'n hele moeilijke situatie uh, gebeuren er altijd dingen. En dan gaat het erom hoe je daarmee omgaat, hoe je daarop reageert. Misschien dat hij dat bedoelt. Ik, uh, ik, ik weet nee. het niet, ik zou het niet weten. Uh, hij doet het goed, hè? Uh, hij heeft gisteren verloren met Rino van Utrecht. Maar Allah, dat mocht wel een keertje. Nee, Ruud doet volg het je geweldig. Jawel, ik, volg, ik volg eigenlijk iedereen met, met, met wie ik gewerkt heb. En, uh, maar Ruud wel met een, een speciaal gevoel. Uh, als mensen uh, hebben we altijd een heel goed contact gehad samen. En, uh, dus hij heeft wel een speciaal plekje bij me. En wat hij aan het doen is, uh, ik vind het geweldig. Als je bij een club als RKC uh, twee keer promoveert. Want hij is twee keer gepromoveerd ja. met, met, met minimale budgetten. En, en wat hij op dit moment weer aan het doen is met RKC... dat vind ik geweldig. Ik denk als, als Ruud uh, dit seizoen... Het voor elkaar krijgt dat hij buiten de playoffs blijft. Dan heeft hij eenzelfde prestatie geleverd, zo niet beter. Als wanneer je met Ajax of PSV kampioen wordt. Wat mooi. Uh, dat is mooi uh, voor hem om te horen. Laten we hopen dat het hem lukt. Want het is een sympathieke club natuurlijk ook. Hè? RKC, je hebt altijd wel een, zekere, ja, een zeker gevoel voor de underdog. Ja, nou dat, dat heeft die club inderdaad. Uh, het lijkt me ook een hele gezellige ja. club. Ja, hè? Maar, als je ja. er, als je er komt. Uh, het is er altijd gezellig, hapjes, drankjes, uh, mensen hebben veel plezier. Ze zijn niet zo erg gestrest als bij de meeste clubs. Bij de stoppers. Nee. Ja. En uh, ja, ze werken met minimale middelen en, en dat is bekend. Henk, uh, wij vragen onze gasten altijd, wat is je sportmoment uh, van de week? Waar kom jij op uit? Ja, ik, ik vond het moeilijk uh, deze week. Ik, ik heb wel een, een, uh, een mooi, dramatisch moment uh, van vorige week zondag eigenlijk. Ik, ik was naar uh, golf aan het kijken. En ik zag Joost luiten op de 18e hal... in een uh, voor hem heel belangrijk uh, toernooi... waarin hij een, een grote prijs kon pakken. En uh, het ging net niet goed. Zullen we even luisteren? Ja. Uh, teleurstellend vandaag. Uh, ik bedoel, natuurlijk uh, speelde jezelf in een goede positie... maar als je een bogey maakt op de laatste... Ja, dan bouw je gewoon enorm en loop je toch met een heel zuur gevoel van, uh, van de baan af. Ja. Ik had het gewoon zelf af moeten maken met, met een par op de laatste... en dan hun, uh, hun die birdie moeten laten maken. Maar goed, ja, dat uh, heb ik helaas niet kunnen doen... en dan uh, kan je alleen jezelf wat verwijten. Ja, een paar boogie birdie. Jij weet allemaal wat het is, hè? Ik weet wat uh, het is. Maar goed, hij, mo hij moest die bal gewoon in, in, in dat gat zien te krijgen daar? Nou, mee, hij, hij lag met, met twee op de green. Ja? Voor degenen die daar een beetje verstand van hebben. En zijn derde slag... Uh, uh, denk ik dat hij een inschattingsfout gemaakt heeft... door voor Beurdy te gaan. Waardoor hij die bal te hard speelde. En uh, hij net miste. En daardoor die bal verder rolde. En te ver van de hole om een makkelijke put te hebben. Laatste put. Ja, maar weet je... Goed, laten we niet op de details in, de, verder ingaan. Want dat moeten we allemaal uitleggen natuurlijk... voor de mensen die het niet weten. Maar ik vroeg me wel af, toen ik dat net hoorde zeggen... is die druk vergelijkbaar? Herken je die druk die een topsporter dus op zo'n moment meemaakt? Ja, absoluut. En... en uh, in, in het golf noemen ze dat misschien baanmanagement. In, uh, in de voetballerij noemen ze dat tactiek. Uh, ik, ik denk dat hij op het uh, moment suprem een, een verkeerde keuze heeft gemaakt. Maar dat zijn wel hele belangrijke momenten in, in een carrière. Dit gebeurt hem nooit meer. Nee. En, en je moet het... eerst fouten maken voordat je kunt ervaren uh, wat het is om te, echt te verliezen. Natuurlijk. Ja, is dat zo? Je moet er ja. echt, daar, daar leer je dus inderdaad het meest van, van, van, je, van de fouten. Als het goed is ja. wel... Uh, uh, dus is het bekende spreekwoord met die ezel, toch? Ja, dat is... Ik weet niet hoe vaak het in het voetbal voorkomt... Hè? Dat, je, dat je als trainer constateert... ik heb het toch gezegd, let nou op... en dat je veel herhalingsfouten ziet. Ja, maar ook wel uh, dat je als trainer zelf de fout in gaat. Het is natuurlijk niet zo dat we wat? feilloos zijn. Kun jij een foutje van uh, jezelf noemen? Uh, kan ik een fout van mezelf noemen? Of, ja. wat, wat vind je een zwak, zwakker puntje van jezelf? Gaan we dadelijk naar de sterke? Nou, wat, wat, wat, wat is een zwakker punt voor mij... Uh, ja, ik heb er vele, denk ik. Maar ik heb ook heel veel goede Kun je er één noemen, Henk? Als, als, als, als ik onder jou train, en uh, ja. waar moet ik dan op letten in de gebruiksaanwijzing? Nou, ik, ik denk dat ik in het, uh, in het people's management... misschien uh, wel eens beter voor de dag had kunnen komen. Dat wil zeggen, je bent wel eens bot. Ik, ik, nou ja, ik ben duidelijk. Ik, ja. ik ben duidelijk en, en ik huldig een standpunt. dat uh, Als ik niet met je kan winnen, dan wil ik ook niet met je verliezen. Nee, dan moet je gewoon weg. Nou, soms wel, ja. En in de voetbalrij komt hard, het heel he? erg hard aan. Jawel, maar als je uh, een, iemand niet kan gebruiken en hij in de weg gaat lopen, ja, dan kun je beter afscheid van elkaar nemen. En zo gaan we met trainers ook, hè? Dat heb je ook ervaren. Natuurlijk. Exact hetzelfde. Uh, op het moment dat een club vindt uh, dat je het niet goed doet, of, of dat, uh, dat de verstandhouding uh, verslechtert. En nemen ze vaak ook ja. dezelfde beslissing. En dat accepteer je dan ook? Dat moet je wel accepteren, nou ja, maar... Maar, ja, maar je, je dat vindt, vindt het je al accepteren. in de game. Het rare is alleen dat wanneer een trainer zelf besluit... om op te, op te stappen ja. om weg te gaan... dat het vaak niet, uh, niet geaccepteerd wordt niet geaccepteerd en niet begrepen wordt. Nee. Maar in wijze is het exact hetzelfde. Henk, ik praat er graag straks uh, met je over door... Uh, luisteraars kunnen 24 uur per dag desgewenst vragen en klachten... over de media inspreken op ons antwoordapparaat. Uh, pak dus pen en papier, schrijf het telefoonnummer op... en spreek, uh, spreek in als u denkt, hey, dit valt mij op. Dit is de oogst van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik heb een onbenullige klacht, maar hij ergert me al jaren. En dat is, waarom kunnen mensen toch de naam van de Dalai Lama nooit uitspreken in de media? Je hoort als die man weer eens in het nieuws is, alle varianten -la -la, Dalai Lama, Dalai Lama, Dalai Lama. Zo raar, dat wou ik graag even allemaal op één lijn zien. Dat zou wel eens fijn zijn. Oké, okay, dag. Waarom op een nieuws- en sportzender? Steeds meer muziek. Als ik muziek wil horen, zet ik een muziekzender op. En waarom zeggen heel veel mensen in een gesprek, ik zou zeggen, dat suggereert toch dat je het nu niet zegt, maar bij een andere gelegenheid zou je gezegd hebben. En dan gaan ze alsnog zeggen wat ze dan niet willen zeggen, maar bij een andere gelegenheid. Totaal overbodig, Waarom wordt er smorgens op Radio 1 constant hetzelfde uitgezonden? Na ongeveer anderhalf uur Radio 1 luisteren moet je smorgens de radio wel uitzetten om niet weer het hele riedeltje opnieuw te moeten aanhoren. Dank u wel. Ik heb geen vraag en geen klacht, maar vanochtend werd ik wakker toen ik op de radio hoorde dat gematigde moslims in protestmars hebben gehouden tegen extremisten. Dat is nog eens goed nieuws voor de wereld. Dus ik ben klaar wakker en uh, nou allemaal kusje. Doeg. Hallo, ben ik in beeld? Mag ik al klagen over de kranten bij jullie? Waarom worden we nou nog steeds zoveel fouten gemaakt in kranten? Ik heb hier de krant van Malen voor mijn neus. Alleen op pagina 3 heb ik 11 spelfouten gezien. Ze hebben toch zeker wel een spellingscontrole op die computer? Waarom nou zoveel fouten? Max antwoordapparaat 035 677 6001. Veel fouten in de, in de kranten. Vroeger zijn ze dan het zetduiveltje. Barbara van Beukering, hoofdredacteur van het Parool. Goedemiddag. Goedemiddag. Punt van zorg neem ik aan, hè? spelfouten, spellingfouten. Dat is... Uh... Doorlopend een punt van zorg, kan ik, uh, kan ik u vertellen, ja. ja. Al wat gevonden in de zaterdagkrant? Nou, ik, bedoel, ik ga er natuurlijk niet bewust naar op zoek, want elke fout die je tegenkomt, dan ben ik weer persoonlijk enorm ziek van. Dus dat doe je niet, maar ja, een foutloze krant, uh, ja, dat, uh, dat die bestaat gewoon niet. Nee, maar uh, is wel te achterhalen hoe fouten ontstaan om ze vervolgens te kunnen elimineren de volgende keer? Nou, kijk, die fouten die ontstaan, en dat is eigenlijk heel duidelijk... Uh, Aantoonbaar, dat is gewoon door de enorme druk die er op zo'n krantenredactie staat. En nou is het in het geval van Parol ook nog eens een keer zo, dat wij een middagkrant zijn. Dus wij maken die krant vanaf ochtends 7 uur tot half 12, Dan is onze deadline. Dus, dus in 4,5 uur tijd wordt die hele krant gemaakt. Dus het is heel kort, als je dat vergelijkt met de ochtendkranten, die hebben een deadline van s avond 11 uur. Dus die hebben de hele dag. De, of, uh, he, ja, de, de, de hele dag, dag de, de tijd, tijd om fouten te maken. Zo, ja, zo kan de de de dag het ook, hoor. Fouten, maar, ja, <laughs> ja. Maar goed, we hebben gewoon te maken met, uh, nou ja, toch ook met steeds meer kleiner worden ja. redacties. Onder druk van de bezuiniging. Ook uh, speelt een rol dat, ja, helaas, het is toch zo dat mensen slechter spellen. Dus de journalisten uh, ja, die, uh, schrijven minder foutloos dan vroeger. Nou ja, en dat allemaal bij elkaar, ja, dat, uh, hmm. ja, dat veroorzaakt uh, de foutjes. Ja. Henk ten Kater, ben jij een krant te lezen? Ja, ik ben een krantenlezer. Ja? En uh, ben jou, uh, kom je fouten tegen? Dat je denkt van jeetje, hoe kan het? Ja, maar ik, ik, ik, ik let er niet op. Het gaat mij om, om de inhoud van ja. het artikel. Kijk, en, uh... zo mag ik het graag horen. Ja, ja, mag ik daar dan wel aan toevoegen dat je uh, laten we zeggen, de inhoud van, uh, van wat, uh, wat de krant meedeelt toch uh, afmeet aan het uh, uh, ontbreken van fouten? Want ik bedoel, op de details word je toch vaak afgerekend, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is ook zo. En het is altijd... Kijk, je hebt ook een hiërarchie in foutjes. Hè? Kijk, als een foutje gewoon in de, in de, in de ja. tekst staat... Nou ja, dan kan je nog zeggen... Goed, dat is weer weg snelheid. En uh, dat begrijpen de mensen nog wel. Maar als er een fout staat in de, in de intro of in de, in de grote kop... Ja, dan... dan hm. Dat is voor onszelf ook vreselijk om daarachter achter te komen. Ja. En ik kan me voorstellen dat lezers echt denken... Van, hoe kan dat nou? Want natuurlijk zitten bij ons ook meerdere controles ingebouwd. En kennelijk zijn er dan... Dus Zo'n tekst gaat altijd wel langs drie, vier vijf mensen en die hebben het nee. dus allemaal niet gezien. Ja, nee. dat is toch... Uh, het is altijd echt... Uh, ontzettend baan. Ja, mevrouw Van Beukering, de Leeuwarden Courant heeft dit initiatief genomen... in de persoon van de hoofdredacteur... om uh, uh, lezers de krant te laten doornemen... en in de gaten te houden waar de fouten uh, opduiken. Hoe gaat het parool ermee om? Nou, dat initiatief overigens, vind ik ontzettend charmant... en ook heel slim van mijn collega aansnijden van de Leeuwarden Courant. Dus uh, misschien moeten wij dat ook eens overwegen... Maar ik begreep van hem dat de lezer had zichzelf al had aangediend. En toen heeft hij gezegd, nou, welkom. Dus ja. ik hoop, uh, ik zal bij deze de vacature open voor de lezers om bij uh, het parool te komen. Ja, hebben jullie niet al uh, uh, mensen die dat vanuit zichzelf doen? Dat je eens een mailtje krijgt, uh, jongens, wat nu toch weer uh, gelezen? Wij krijgen heel veel mails van lezers als er fout in de krant staan. Ja. En terecht, hè, de ergernissen. Maar goed, dat is altijd achteraf. Dan is het praat al geschiet. Dat is waar, ja. Ja. ja, maar ja, dat, dat zal niet veranderen als de lezers uh, de fouten gaan zoeken. Nee. Nee, het moet, moet van binnenuit. Uh, dat zal niet ja, anders gaan. Ja, Ja. Nou, ja. Ik, uh, ik wens u veel succes met uh, het gebrek aan tijd met te weinig mensen... en uh, de soms gebrekkige vooropleiding. Af en toe, nou, op, en ik hoop dat er uh, ook veel lezers zijn zoals meneer Ten Katen bij u in de studio... Ja. die zeggen van, ik uh, let daar niet echt op en het gaat mij om de inhoud. En, nee, uh, nou, dat is dat, dat is heel prettig om te horen. Ja, en, fouten, en fouten heb je natuurlijk in en... woorden en maten. Oh. Ja, en wij doen toch ons uiterste best om, uh, nou ja, om ja. ze te voorkomen. Goed. Waarbij ik dan weer wijsneusig zeg... goed is de norm, mevrouw van Beukening. <lacht> ja, zo is het. <lacht> en nou, Henk Terkaat is veel strenger, hoor. Want mensen die gaan zo weg als je er niet mee kan werken. Foutje? En wat? Een eigen doel schieten? Nee, nee, nee. Maar zo, <lacht> dit is, dat is het niet. Dat nee, ik, ik niet. overdrijf, hè. We gaan naar Ruud Brood. Uh, dankjewel, mevrouw Van Beukering... Ja, uh, voor de uitleg van het uh, parool. Uh, Ruud Brood, de assistent destijds bij NAC uh, onder Henk ten Katen... bij onze vliegende keep. Jules van der Wart. Ja, en Ruud Bout staat gewoon op eigen benen tegenwoordig. En hoe hij doet het heel erg goed uh, met uh, dit RKC alweer. Uh, wat Henk ook al zei, het is de tweede keer dat hij gepromoveerd is. En uh, dit jaar gaat het eigenlijk heel goed, want je staat gewoon in het linker rijtje. Je hebt naar de videoanalyses uh, net bekeken. En heb je ook besproken met de spelers. Uh, waren er veel vragen? Nou, dat is wel leuk. Uh, zeker de spelers in Nederland, die zijn wat mondiger. Ook al zijn ze wat jong, maar ja, die komen wel met wat vragen en opmerkingen. Uh, Terugkomen op wat afspraken, dus dat is wel uh, heel goed. Maar wat, is dan, wat speelt bij de jongens, wat ze meenemen? hoop je ook dat ze wat meenemen? Of thuis ook nog extra gaan kijken of, of iets voor zichzelf gaan doen? Nee, over het algemeen zijn voetballers, uh, zeggen ze, lui. Uh, en zijn ze echt gericht weer op de volgende wedstrijd en de trainingen. Dus uh, wij trainers zijn vel, uh, gaan er veel dieper op in, maar... Je hebt natuurlijk ook wel jongens die heel erg bewust zijn... zoals Jeroen Zoet, die nu met Jong Oranje vandaag uh, zeg maar, weggaat. Maar die is heel uh, professioneel, die wil echt, echt zeg maar, de top halen. Dus uh, ja, die, die is wel heel erg geïnteresseerd in uh, detailwerk. Ja, en... Wil jij de top halen? Iedereen wil zijn uh, grenzen verleggen, dus ambitieus moet je zeker zijn. En, uh, het zou raar zijn als je zegt, van, nou, ik, uh, ik zit op een goed niveau en hier wil ik blijven. Je, je moet altijd kijken uh, en leren. Het mooie was dat je vooraf zei van ja, ik ben heel pissig over gisteravond. We hebben met 3-0 verloren. Maar aan de andere kant denk ik van je gaat naar FC Utrecht. Het is niet normaal dat je daar uh, punten weghaalt. En het feit dat je dan pissig bent, geeft aan op wat voor niveau je bezig bent. En dat het eigenlijk ook goed gaat hier. En dat je niet snel tevreden bent. Nee, maar dat had ik net ook in de kleedkamer. Op het moment dat je de beeldanalyse hebt, althans je nabespreking... dan merk je aan jezelf dat het bloed weer een beetje begint te borrelen. Want dan word je weer wat fanatiek. En dat probeer je ook natuurlijk de jongens duidelijk te maken en over te brengen. Dat we... Ondanks Utrecht, maar dat er zeker de mogelijkheden waren om, om daar te scoren en, de, en gewoon normaal voetbal te kunnen spelen, want ze dekten niet altijd even kort. En dat hebben we nagelaten. We waren heel slordig in, in de, zeg maar technische dingen, aannames, kaatsen, bepasing. En dat hadden we de weken daarvoor redelijk, redelijk goed. Gisteren was je achteraf boos op de scheidsrichter. Je hebt die beelden nu weer gezien. Ben je dat nog steeds? <laughs> nou, het heeft wel invloed gehad als je gaat kijken. Maar goed, je moet ook naar je eigen team kijken. Maar dat gebeurt. Ja. Ja, ik, ik vond het niet nodig. Die, die tweede gele kaart van Joffrey vond ik zwaar bestraft. Eén de zit in de studio. Kun jij in het kort zeggen wat je van hem geleerd hebt? Nou, ik weet nog goed dat ik uh, bij NAC zat. En ik deed toen, geloof ik ook nog, een cursuscoach betaald voetbal. En wat je dan leert, uh, aan de ene kant de theorie vanuit Seijs en de praktijk uh, zoals Henk is als, als uh, trainercoach. En wat je hebt geleerd, vond ik met name zijn trainingsmethodes, maar ook hoe hij uh, een team uh, steeds beter liet voetballen. En dat gebeurt vanuit een bepaalde visie, hè, uh, zoals hij trainde en hoe hij naar spelers keek. En ook in zijn manier van, van coachen. Dus de eisen, de lat hoog leggen, ja, dat neem je allemaal mee. Dus er zijn heel veel uh, momenten geweest. Waarvan je als, als jonge trainer destijds uh, ja, gaat vragen en kijken van oké, okay, uh, dit is uh, kwaliteit, dit is niveau. Ik weet nog uh, dat ik naar een club kon. En dat heb ik toen bewust niet gedaan, omdat ik ook dacht dat ik uh, veel van deze trainers zou kunnen leren. Zie je parallellen met zijn carrière, met jou? Want hij is ook bij clubs als dit begonnen, bij NAC, bij Sparta, bij Vitesse. En hij heeft vaak Europees voetbal gehaald. Dat is iets wat jij ook zou willen natuurlijk. En doorstomen naar Feyenoord waarschijnlijk? <laughs> ja, iedereen droomt wel eens, zeg je, maar je moet ook de mogelijkheid krijgen. Maar ik vond wel dat, uh, dat, dat zag je aan, aan Henk, had uh, al de nodige ervaring en loopt al heel lang mee. En dat is wel belangrijk als je dan zo iemand uh, bij je hebt, waarmee je uh, natuurlijk uh, met je vragen terecht kan. En uh, ja, je hoopt natuurlijk ook wel dat je een carrière gaat krijgen, dat je steeds meer mogelijkheden hebt en ook hoger uh, gaat, gaat voetballen, uh, trainen. Zeven maanden geleden zegt hij dat hij wil stoppen met zijn carrière. Maar is toch eigenlijk zonde. Dat, dat moet jij toch ook aan hem kunnen vragen? Ja, ik ben hem steeds aan het pushen. Van, uh, je moet niet gaan uh, zitten. Je moet weer aan de gang, want uh, de man heeft zoveel uh, kwaliteit. En ik, ik ken hem een beetje, dan gaat het dadelijk weer borrelen. Dus daar uh, komt uh, absoluut een mooie club en een mooie uitdaging aan. En uh, ja, wie weet gaat hij het doen. Je mag, je mag reageren, Henk. Ja. ja, je hebt het dus al min of meer gezegd. Hè? Nou, ik, ik heb Ruud vrij recent uh, nog gesproken. en ah, ja. uh, Inderdaad zegt hij dat dan. Maar vooralsnog uh, blijf ik bij mijn besluit. <laughs> <laughs> Alhoewel, we blijven allemaal mensen en, uh, die wel zijn mening veranderen. Mag ik dan nog één vraag stellen? Henk, stel dat je toch uh, weer aan de slag gaat. En je, en je gaat misschien naar een mooie buitenlandse club. Denk je dan bijvoorbeeld ook aan Ruud Brood om hem mee te nemen? Ja, natuurlijk wel. Aan de andere kant uh, denk ik dat Ruud op het moment in zijn carrière gekomen is... Uh, die uh, eigenlijk heel erg goed verloopt. Uh, hij heeft uh, bewezen dat het een goede trainer is. Hij heeft bewezen dat hij resultaat kan halen... en dat hij het maximale uit een groep kan halen. Dat heeft hij bij RKC al een aantal malen bewezen. Dat is hij op dit moment zeker aan het bewijzen. Uh, ik denk dat Ruud gewoon moet wachten op die mooie club die hij zelf gaat krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat uh, aan het einde van het seizoen... ...de wegen van RKC en Ruud gaan scheiden... ...en dat hij naar een kwalitatief betere club gaat. Uit het geleermacht een beetje. Ja, maar wat nou, zegt altijd... u erop? Nou ja, goed. Uh, dat zijn uh, natuurlijk hele, hele mooie woorden. Maar je moet ook de mogelijkheid krijgen. Wat ik wel heel erg uh, goed vind... ...en uh, wat, wat Henk ook terecht aangeeft... ...dat hij natuurlijk nog betrokken is... ...en kijkt hoe ik het af en toe doet. En, uh, ja, we hebben niet altijd uh, zeg maar wekelijks contact... ...maar ik weet hoe hij erover denkt... ...en hoop ook dat het zo gebeurt. Dan laten we het bij uh, Jules, en, uh, met permissie en ook zonder permissie. Jij in gesprek daar uh, met Ruud Brood in Waalwijk. Uh, Henk, even, even een uh, korte reactie. Want uh, Hij zegt, ik ben bij NAC gebleven omdat hij zoveel van jou kon leren als assistent uh, Ruud Brood. Jij bent ook als assistent begonnen onder de net overleden Frits Korbach. Hè? Hoe belangrijk is een hoofdtrainer voor een assistent? Dat kan heel belangrijk zijn. Het is niet in alle gevallen zo hoor. Maar ook Frits is heel belangrijk in mijn carrière geweest. Uh, Frits had een bepaalde manier van werken. Uh, die uniek was, vond ik. Uh, gelardeerd met heel veel humor. Maar hij eiste wel altijd het maximale van zijn spelers. En op de een of andere manier... Uh, kon iedereen daarmee overweg zelfs de spelers die nooit speelden. Nee. En, uh, maar dat was Frits' manier van doen. En de manier waarop hij met spelers omging. Uh, het waren... Uh, het waren allemaal vrienden van hem, tot op zekere hoogte. En dan knalde ging hij hij weer bovenstaan. Ja. Dus hij stond midden in de groep. En op het juiste moment stapte hij er altijd weer buiten. Om er weer boven te gaan staan. Dat is staan. knap natuurlijk. Hè? En dat is heel knap. Dat heeft hij heel goed gedaan. Uh, Frits was uh, een FIFA eigenlijk. Ja. En ik vind het jammer dat het uh, allemaal zo, zo afgelopen is voor hem. Ja. Helaas, hij, hij is er niet meer. VVV AZ, uh, Andy, uh, het was 0-1, meen ik. Nog steeds, uh, Goverd. En, uh, ja, het is eigenlijk een ideale tegenstander als je een zware Europese wedstrijd hebt gehad. Met alles erop en eraan. Hè, met uh, uh, lange vertragingen. Dan is de VVV een uh, lekkere tegenstander. Hoor, want ze blaffen af en toe wel, maar bijten niet echt. En AZ kan rustig aanvallen, zoals nu ook. Vanaf de rechterkant. Van Mahar gaat wel te ver over de zijlijn aan de andere kant van het veld. 1-0 de voorsprong, Rasmus Elm. Uh, dat is een uh, goede goal, een vrije trap. Iedereen weet het. En hij doet het toch. En die stand staat nog steeds op het scorebord. Maar het zegt nog niet alles. Want VVV, hebben we eerder dit seizoen gezien, kan in de tweede helft opeens ontploffen. En misschien dat dat vandaag ook wel gaat gebeuren. Als de mannen van AZ echt uh, moe beginnen te worden. Maar volgens nacht, nog heeft dat uh, geen schijn ervan. Even kijken wat de altijd door doet. schiet de bal, maar de vocht kan de bal tegenhouden altijd 1-0 voor AZ in Venlo. Henk ten Kate, voetbalcoach, uh, laten we zeggen tijdelijk in rusten. Uh, even nu op dit moment niet, maar hij heeft wel gewerkt... Uh, onder andere bij, uh, bij Ajax, bij Barcelona. Henk, en je zei net eerder, clubs uh, die, die vinden het gek... Als een, als een trainer uit zichzelf zegt, ik ga weg. Mag het contract ontbonden worden? Terwijl over en weer uh, spelers uh, kunnen worden ontslagen... trainers kunnen worden ontslagen. Maar de club vindt het op zo'n moment gek. Hoe komt dat? Weet je dat? Misschien wel een beetje de arrogantie van de macht. Ik weet het niet. Uh, ik vind, uh, als je speler bent of, of, of trainer bent... dan ben je een werknemer, net als ieder ander. Mm -hmm. en, uh, en als je als werknemer het gevoel hebt... dat je vastloopt bij een club... en dat je daar niet verder komt... en dat je je horizon wil verbreden... dan vind ik dat je daar uh, de mogelijkheid, uh, mogelijkheid uh, toe moet hebben. En, en, en ook nemen, als dat zich voordoet. Het, het blijft. Uh... Maar het maakt op de buitenwereld, zal ik zeggen, toch een rare indruk. Uh, er worden trainers ontslagen. Uh... Ja, maar het is vooral die buitenwereld die, uh, die zeg maar, dat beeld creëert. Nou ja, het, ja, de, ja het, de clubs doen, de, het, de, de de buitenwereld, doen het De buitenwereld vindt het niet vreemd als een speler niet voldoet of een trainer niet voldoet, hmm. dat hij weggestuurd wordt. Nee. Maar ze vinden het wel vreemd. dat er een contract weer niet gerespecteerd wordt. Dat als een speler of een trainer hmm. uh, zijn horizon kan verbreden dat hij dat wil. Dat ja. wordt dan weer niet geaccepteerd. Het werkt twee kanten op. Ja, Maar, maar goed, uh, jij zegt die buitenwereld... moet dat dan ook maar gewoon nemen zoals het valt... en uh, maak je daar niet zo druk over. Nou, de voetballerij is net de echte wereld, hè? Ja. Nou, ik heb het af, af en toe wel eens het gevoel... maar jij kan het natuurlijk van binnenuit veel beter verwoorden dan ik... dat het wel een wereld is uh, waarvan, uh, waarvan je morgen niet zeker kunt zijn... van wat je hebt. En dat maakt doorgaans onrustig, zou ik zeggen, als je erin werkt. Nou ja, god, een, een, een zekerheden krijg je zeker niet in het voetbal. Dat is gewoon uh, ja, dat is onmogelijk, huh? omdat uh, spelers kunnen blessures krijgen. Uh, uh, dus die zekerheid, die, die, die is er niet. Als je dat vergelijkt met het normale bedrijfsleven, dan kun je plannen en dan kun je zeggen... oké, okay, ik blijf tien jaar hier werken en, uh, en dan ga ik naar de volgende, uh, maak een andere carrière-move. In de voetbalrij uh, is dat niet zo. En met name ook vanwege het feit dat je eigenlijk uh, wekelijks wordt beoordeeld. Terwijl je in het bedrijfsleven per oh. kwartaal of per half jaar... maar in, in, in, de, in de voetbalwereld, sowieso in de sportwereld... Uh, word je beoordeeld op je laatste ja. prestatie. En je laatste prestatie is altijd pas een paar dagen geleden. Ja. nou, Ik vroeg me wel af, wat, wat doet het met een mens? Of hè, zo, zo is jij in dit geval... Uh, maar er zijn natuurlijk meer, meer collega's van jou... Als je, als je wordt ontslagen, want dan heb je toch het gevoel van... potverdikke, ik, he, ik heb blijkbaar dus iets niet goed gedaan. Ho, hoezeer butst dat? Hoezeer raakt dat iemand? Ja, dat, dat niet goed gedaan hebben, dat is relatief. Omdat um, als jij voor jezelf het gevoel hebt... als trainer, ik praat nu als trainer... Ja. dat je het maximale uit een spelersgroep haalt... en dat je desalniettemin geen punt haalt... dan kan het ook te maken hebben met de kwaliteit van die spelersgroep. Het is niet voor niets dat als, spelers half, of als trainers halverwege ontslagen worden... en er komen betere trainers in de ogen van die club... of een andere trainer... Hm. dat de resultaten absoluut niet beter zijn. Eerder zelfs slechter. Dus. Maar het is meer... De druk van het publiek, de druk van de pers... die uh, mensen er vaak toen doet besluiten om een emotionele beslissing ja. te en, nemen. En hoe erg vind je het als die beslissing uh, op je, over jouw hoofd wordt genomen over jou? Nou, de eerste keer was verschrikkelijk. En ik geloof niet dat er een trainer is die het niet overkomt. Maar de eerste keer uh, is verschrikkelijk. Weet je zelf nog je eerste keer waar dat was? Ja, dat was bij GoHead. Dat was mijn club. Ja. Heb je gevoetbald? Ja, en... Uh, we hadden het het jaar daarvoor heel goed gedaan als, als, als nieuwkomer in de Eredivisie. En je, je weet bij een kleine club, als je het heel goed doet... en dat heeft te maken met de spelers die het heel goed doen. Dus er komt interesse van grotere ja. clubs. We raakten drie hele belangrijke spelers kwijt. En de onervaren Hengt in Kaarten vond dus dat hij met het bestuur mee moest gaan... door tegen de supporters te zeggen, oh, dat maakt niet uit. We hebben hele goede spelers teruggehaald. En we gaan minstens hetzelfde presteren. Zo dat werkt het niet. En dat soort fouten maak ik dus nooit meer. Nee, maar, maar is het dan wel zo dat je... Uh, bij wijze van spreken een eeuwige rancune tegen zo'n club uh, opbouwt... en dat je denkt, het was mijn club... maar ik zet er nooit meer een voet over de drempel? Nee, het is nog steeds mijn club. Ik ben zelfs ja. in de loop der jaren aandeelhouder van de club geworden... Kijk. op het moment dat het niet, niet zo goed ging. En uh, er wat geld nodig was. Toen ben ik samen met een aantal andere spelers... hebben een aandelenpakket gekocht. Dus het slijt wel. Nou ja, het slijt wel, natuurlijk wel. Ja. Ook, ook in, een, uh, in een persoonlijke relatie heb je wel eens een dagje dat het wat minder loopt. Dat betekent dan niet gelijk dat je dan niet meer van elkaar houdt. Nee, nee, nee, maar ja. Ik, ik, maar goed, ik zou denken, als je ergens wordt ontslagen, nou, uh, dag. Ja. ja. Maar goed, jullie nou leven in misschien... een andere wereld, hè? Dat is wat. Nou ja, die, die voetbalrij is in wezen geen andere wereld... Hm. Maar ze noemen het niet voor niks uh, de belangrijkste bijzaak ja, in, in het leven. En... Henk, we gaan even over poelblijarten praten. Ik weet niet of je daar verstand van hebt. Nee, niet. Nee, absoluut nou, niet. Niels je heel veel. Dag Niels, goeiemiddag. Goeiemiddag. Viervoudig Europese kampioen, prijzen gewonnen over de hele wereld bij het onderdeel straight pool. Niels, maar toch even in twee zinnen. Wat ben je dan aan het doen? Uh, ik zit nu thuis de bank. Ja, <laughs> nee, maar als, je, als je aan het straight poolen bent? Ja. Uh, nee, Streetpoolen is uh, het spelsoort dat zeg maar, iedereen kent uh, die nu luistert, dat is het eetbol. Dat is uh, met de gestreepte ballen en de volle ballen en dan wie die uh, als eerste weg heeft gespeeld moet zwart als laatste doen, dat is eetbol. En streeppoel is uh, dat je elke bal die je maakt is één punt waard en dan uh, speel je naar een x aantal punten, bijvoorbeeld 100 of 200 of zoiets. Mm -hmm. En jij zei net, ik zit op de bank, wat is jou overkomen? Ik ben uh, vorige week aangereden door een uh, 45 kilometer puurwagentje tijdens het uh, wielrennen. Ja, en die kon je en, niet uh, hebben, begrijp ik. Nee, die kon je nee. net niet hebben. Nee. <laughs> <laughs> en uh, die meneer heeft me uitgeschakeld voor een uh, ja, voorlopig nog onbepaalde tijd. Ik hoop ja, nog een, een week. Maar uh, ja, dus ik zit eventjes thuis te bang nu. Radio op volle snelheid? Ik uh, geloof niet, maar hij wilde een bocht nemen die precies uh, ja, mij zou snijden. En, uh, ja. Hij zag mij blijkbaar niet, die oude man. Dus ik uh, ging 360 graden door de lucht. Gelukkig dacht ik nog in het grasland uh, op mijn rug. en uh, Mijn ja, fiets was totaal los en ik had een snee met oh. mijn duim. Mijn uh, knieën zijn helemaal beurs en mijn kuit is helemaal beurs, dus het loop gaat niet goed. En uh, nee. ik kan nog geen, uh, geen brug maken, zoals dat heet in het sport. Uh, wat, wat is dat? Wat is een brug maken? Een brug maken dat je je vingers uh, zeg maar strak tegen elkaar aandrukt in, in zo'n P-vorm als het ware. Met je linker of rechterhand hand, oh ja. dicht aan welke, welke mm. hand je bent. En daar gaat dan die keu doorheen. Nou, daar is wel wat spanning voor nodig. En uh, die kan ik op het moment niet opbrengen. nee, nou, Het zit je niet mee, Niels. Want vorig jaar, uh, hoewel je toen nog geen goede reden had om, uh, om thuis te blijven, want je vrouw was aan het bevallen, uh, ging er ook weer een top aan je voorbij. Ja, dat uh, hoort er af en toe bij. Vorig jaar ja. was inderdaad, uh, mijn vrouw die was uh, hoogzwanger. En toen heb ik uh, inderdaad die Eurotour en de juice Open uh, voorbij laten gaan. Omdat je nooit weet wanneer het natuurlijk komt. Nee. En uh, ja, dit jaar heb ik uh, dit verhaal. Dus uh, zo. zo doen ze het niet mee. Nee, ja. Lachte hij. Uh, want wanneer kan je weer spelen, denk je? Ja, ik heb uh, vorige week even twee keer een half uurtje geprobeerd. Uh, omdat ik nog hoop had om naar Hongarije te gaan afgelopen ja. woensdag. Maar dat, uh, ja. dat ging voor geen meter. En uh, toen heb ik maar gelijk gezegd van... Uh, joh, ik wacht het even af totdat ik gewoon weer goed kan uh, lopen en uh, bewegen. Hmm. En dan zit dat in ieder geval niet in mijn hoofd... en dan kan ik gewoon weer vrijuit spelen. Dus ja, ik, uh, ik denk uh, misschien dat Henk het weet hoe lang uh, een kneuzing duurt. Een kneuzentje dus opgelopen een met een 45 kilometer auto, mobiel. Nou ja, goed, een, een, uh, het, het ligt eraan uh, waar de kneuzing zit. En, ja. en of je heel veel gebruik moet maken van het ja. gewicht uh, waar de kneuzing zit. Ja. Maar uh, ik zou je aan kunnen raden om A, een goede fysiotherapeut te zoeken? Ja, die heb ik. Oké, okay. en, uh, en zelf thuis, uh, en dat bevordert namelijk uh, de genezing heel erg... heel veel oefeningen te doen. Ja, die zal ik dan inderdaad van mijn fysio nog even krijgen deze week. Want, om, uh, om de spieren rondom het gewicht uh, sterker te maken. Dat is het enige ja. wat ik, wat ik ja. je als advies mee kan geven. En kijk uit, want hij is natuurlijk geen dokter van huis uit. Hè? Is, dit is nee. praktijkkennis. <lacht> dus Ga, ga er, ga er net met verstand van zaken mee om, Niels. Ja, hij ik, wil me zo snel mogelijk op het veld hebben. Ik dank je wel en een uh, mooie zondag. Oké, okay, heeft gelijk. Succes. Succes. Elke week rond dit tijdstip uh, volgen, uh, volgen we de godvaders van de Nederlandse Sportverslaggeving. Eddie en Evert. Het was met het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Met Evert vanuit de Euroborg in Groningen. Hey, met uh, Eddy. Uh, en trouwens, uh, over het Noorden gesproken, gecondoleerd met uh, vriend van Johan Derksen. Ja, uh, gek genoeg was ik vorig weekend was ik in Grollo, het Drentse Bloesdorp en vroeg daar aan de uitbater van het lokale café, hoe gaat het met Harry, met QB? En toen zei hij tegen me, als die het weekend gaat halen, ik zei nee joh, dat meen je niet. En een dag later was Harry dood. Heb je hem eigenlijk een beetje gekend? Hij was corrector bij de krant waar ik uh, werkte als, uh, als leerlingjournalist. En ik heb nog met en tegen hem gevoetbald ook. Hij bij Achilles en ik uh, bij uh, Drentina en Emmen. Oké. Okay. Hé, hey, jij was gisteravond toch in, uh, in Arnhem, uh, Eddie, bij Vitesse-Heerenveen. Was uh, de hand van voetbal zichtbaar? Uh, nou ja, uh, misschien. Flopper zelf uh, was er niet. En trouwens Riemer en Annie ook niet. Dus het wordt er uh, niet gezelliger op uh, bij Herenveen. Uh, bij maar uh, nee, uh, maar het was wel een aardige wedstrijd trouwens. Ja. Verder uh, uh, nog iets bijzonders? Uh, nou ja, uh, weet je wie er naast me kwam zitten? Geen idee. Korpot, uh, boscoach van uh, Jong Oranje was daar. En die kwam kijken naar uh, een uh, nieuwe geselecteerde speler, die Leeuw van Herenveen. En die deed het helemaal niet zo slecht, want volgens mij kan, kan Breuer de komende weken wel inpakken trouwens. Maar die, die gouden leeuw, die drukte er kort voor tijd, of in de blessuretijd zelfs nog, de 1-1 binnen. Maar toen was Korrel weg. Toen was Korrel naar huis. Ja, want de bondscoaches moeten voor het eind van de wedstrijd vertelde van Marwijk op de persconferentie afgelopen vrijdag, moeten ze maar wegwezen. Ja, uit veiligheidsoverwegingen waarschijnlijk. Heb je trouwens dinsdag die boze blik van Theo Jansen nog gezien... toen hij gewisseld werd met Frank de Boer bij Real Madrid-Ajax? Ja, ik heb het uh, gezien. En ik kom me er wel iets bij voorstellen ook. Ja, wat dacht je toen? Uh, ik, uh, ik dacht uh, dat... Uh, dat is niet slim, niet psychologisch uh, slim van uh, Frank de Boer. Nee, over Theo Jansen gesproken trouwens. Er zit ook weer die bij de selectie van Nederland zelf al wel. wel hij speelt straks wel met Ajax trouwens hier in Groningen. Maar ja, wat, wat, wat wordt dat met Nederland tegen Moldavië? Uh, nou ja, uh, wie er eigenlijk uh, nog belangrijker niet bij is, is natuurlijk die, uh, die Wesley Sneijder. Oh, uh, ja. Ja. Uh, dat Inter gaat lekker, hè? Die hebben gisteren van, je, van jouw club hier verloren. Ja, dat gaat heel goed. Gaat heel goed. Trainerswissel gaat allemaal prima. Moeten ze vooral zo blijven doen. Nee, maar die, die Sneijder, die is er dus uh, volgens mij uh, wel, een, wel een maand uit. En uh, ik denk dat ze die wel uh, erg gaan missen. Gaan ze zonder Sneijder heel dik winnen? Wat denk je? De zes? Uh, nou ja, als het zes is, dan zitten ze boven de helft van uh, San Marino. Maar uh, ik denk dat ze uh, bij uh, hoogstens vijf blijven steken. Zullen we wedden dat ze wel boven de zes komen? Staat. Oké, okay, hele groeten. Uh, veel plezier straks. Dankjewel. Hoi. Hoi. En als u mee wilt wedden, depesterbunnen.nl. Andy, Andy Houtkamp. Ik denk dat het gebeurt is dus, uh, Govert 2-0 geworden voor AZ Mahar de doelpunt te maken. En als ik het goed zag was het een prachtige paas van Elm. De grote man op het middenveld bij de Alkmaarders 2-0. Vlak daarvoor een ander doelpunt afgekeurd. Maar dit is een hele echt een mooie. De eerste voor Mahar, de tweede voor AZ. AZ leidt tegen VVV met 2-0. Henk ten kaart, Ja, die, die jongen van Beek gaat Jan van Beek door het goed. hebben. AZ weg moest hij bij Feyenoord en wat doet hij met AZ? Notabene in de kop lopen. Nee, maar Gert-Jan is een uitstekende trainer. Alleen het is zo dat uh, niet iedere trainer bij iedere club past. Nee. En misschien was dat huwelijk uh, wat ongelukkig. Of was het moment waarop hij daarin stapte niet het, het, het meest gelukkige moment. Uh, maar Gert-Jan heeft zowel bij Veen als bij Herakles als nu bij AZ, ja. bewezen dat het uitstekende trainer is. En volg jij die mannen echt, Frank de Boer, bij Ajax, Pieter Huistra, bij Groningen? He? Ook de nieuw lichterij, John van der Bron, die een plek ja. bij Vitesse heeft vermoord. Nou ja, God, ik, ik volg niet specifiek uh, de trainers, maar ik volg wel de ontwikkelingen van de clubs. En de manier waarop ze voetbal spelen. En, uh, en daar is de hand van de trainer wel in zichtbaar natuurlijk. Ja. En dan, als je dat volgt, we gaan weer terug naar waar we begonnen... aan het eind van dit uur, eh, heb je dan geen moment dat je denkt... Oh, ik zou toch echt best wel weer op die bank willen zitten? Nee, nee dat, dat nee? gevoel heb ik nog niet. Nee. Uh, wat ik eigenlijk het meeste mis, is, is, is niet zozeer uh, die wedstrijd... als wel uh, de dagelijkse omgang met spelers. Het, het, het, het dagelijks contact met jonge mensen. Want het zijn ja. allemaal jonge mensen waar je mee te maken hebt... En om ze te helpen om uh, zichzelf naar een hoger niveau te trainen en te spelen. Uh, dat contact mis ik eigenlijk het meeste. En niet zozeer de wedstrijd. Want ja, daar heb ik er zoveel van op de bank gezeten. Dat verhaal ken ik ondertussen wel. Okay. Nou ja. Maar dat trainen, dat iedere dag weer iets anders meemaken en met spelers. Ik, ik denk uh, dat, dat ik dat het meeste mis. Henk wacht niet te lang met een definitief besluit. He? Hij ja. Ja, lacht er minzaam. <laughs> We horen van je. Oké. Okay. Hey, Dank je wel. Fijn dat je hier wilde zijn. Zometeen meer sport bij de collega's van NOS Langs de Lijn. U kunt ons volgen op Twitter: hashtag deperstribune. En natuurlijk ook op, uh, op internet: depestribune.nl. Ik wens u een mooie zondag. Even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. We gaan even kijken wat Jan Brussen te melden heeft. Hij hangt aan de lijn en hij komt op dit moment binnen. Eh, beste Tosca, hier komen de cursiefjes in de file, zoals ze tegenwoordig geten. En zoals afgesproken, zorg ik er nu stil. Nou, dat was dus een uh, interne dienstmededeling. We kijken even, het is, het is geen directe lijn dus. Wij vallen nu door de mand. Het is één band. En de mededeling van Jan Brussel staat iets verderop. Twijfelt u nog of dit een live programma is? Meer informatie ga naar www.omroepmax.nl